Het zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Oekraïnse Openbaar Ministerie zegt aanwijzingen te hebben... van gedwongen verplaatsingen van burgers naar Rusland. Dat zou gebeurd zijn in de omgeving van Severo Donetsk. Eerder bood Rusland in de omgeving van Kiev en Mariupol aan burgers te evacueren. Zij mochten dan alleen vertrekken naar Rusland of Belarus. Het OM beschouwt de wegvoeringen als deportaties en een oorlogsmisdaad. Er is een onderzoek begonnen.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Let nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalks Main Stage. The Vest House Club, Tech House, Deep House, DJs, en more. Nightwalks Main Stage. Hosted by Mario Zandvoort. Ladies and gentlemen.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 Laatste show nieuws, de party-update en natuurlijk de tien bovenbeste platen van de dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ al met zijn Global House En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de club uit Italië, met DJ Cavaschelli. En vandaag het weer, hè? Ja, het weer was... Uh, ondanks de voorspellingen, moet ik zeggen... Ik weet niet welke weersberichten jij hebt gehoord... maar ik hoorde dat het echt een dramatische dag zou worden. Oh, een heel weekend met uh, regen, bewolking en uh, het is best koud. Nou, ik vond het vandaag best meeval. Het natuurlijk een windje, maar dat zijn we gewend hier in Zandvoort. Maar uh, ja, ik, heb, uh, ik ben daar niet de hele dag in Zandvoort geweest, maar uh, ik heb natuurlijk... Uh feestjes af geweest. Zoals u weet uh, gaan we dat elke week doen. Beetje kijken en een beetje, uh, beetje proeven van de sfeer van de festivals na twee jaar stilgestaan te hebben. Maar het weer, ik moet zeggen ik vond het lekker weer. Je moet wel een jasje voor een trui aan hebben, maar het viel allemaal wel mee. Hè? CfM's Antwoord zaterdagavond is uh, opening. We horen muziek van Sid en Westhead met Let Me Take You. En uh, de volgende plaat is van uh, The Mighty Mouse en The Get Down. Je hoort hier op CfM's Antwoord een hele goede avond.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 People. I'm looking for the party people who love to get down. I'm looking for the people That I was weak and broken. I'm giving the praise because guess what? I'm, I'm not all I'm gonna be. I don't, I don't wanna come to you and act as though I'm not presenting a facade as though I have arrived. I'm far from being everything that's going to make me. But here's what I am giving praise for that I've come a long way from where I used to be. Yeah. <laughs> the place please. Zandvoert, zaterdagavond. Justin Timberlake, die heeft zijn rechten van zijn muziekcatalogus verkocht... aan het bedrijf Hip Gnosis. Song Management. Hoewel geld, hoeveel geld de artiest ervoor heeft gekregen is niet bekend... Maar uh, de geruchten gingen dat de deal uh, ingeschat werd op zo'n 100 miljoen euro. De catalogus bestaat uit zo'n 200 nummers die Timberlake heeft geschreven gedurende zijn carrière. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten. Uh, ja, zijn carrière. Hij is pas 41, hè. Uh, uh, de andere artiesten die, uh, uh, die hun uh, rechten verkochten, of hun muziekcatalogus, waren onder andere Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan Sting en Steve Nix. En uh, ja, met is vooral om de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen veilig te kunnen stellen. En uh, yeah, ja, de Timberlake doet het lekker vroeg. Die denkt, ik ben er op tijd bij. En uh, dan kan ik in ieder geval zorgen dat uh, mijn geld veilig gesteld is. Als ik het natuurlijk goed geïnvesteerd heb. En uh, het optreden van een Charlie XCX in uh, Tifoli, Vredeburg, in Utrecht. Dat gaat zaterdag. Uh, vandaag uh, is dat trouwens. Die gaat niet door. De Britse zangeres is haar stem kwijt en moet voor haar dochters rust houden. Dat liet ze gisteren in een verklaring weten. Vanwege haar stemproblemen heeft ze ook haar optreden. van gisteravond in Brussel moeten afzeggen. Ik ben mijn stem volledig kwijt, schrijft de 29-jarige artiest. Ze heeft er eigen gezegd alles aan gedaan om haar stemdruk te krijgen, maar dat liep op niets uit. Ze zou willen dat er een manier was om toch voor jullie op te treden... maar zingen is nu onmogelijk, mee de zangeres. Dus uh, ja, helaas hè. He. Nou ja, er zijn natuurlijk uh, hè, in het verleden artiesten geweest. Nou ja, ze zijn er nog steeds. Ik mag geen namen noemen, maar die playback back op het podium. Omdat ze uh, ja, in de studio... Heel veel zangers. In de studio klinken ze fantastisch. Ik, uh, ik heb alle artiesten van uh, het Eurovisie Songfestival live mogen aanhoren. En uh, ja ik mag het niet zeggen, maar uh, het, uh, uh, het was echt heel triest. Ik uh, heb uh, een paar keer uh, heb ik uh, oordopjes ingehad en toen zei ik, het weet het niet, maar uh, je kent elke boer een op het podium zetten, geef ze wat leuke kleding en ze zingen een moppie voor je en ze mogen meedoen naar het Eurovisie Songfestival en uh, ja, dan denk je van, maar ik heb het gezien en ik heb het gehoord op televisie en het klonk fantastisch. Ja, uh, in de studio kan je alles uh, aardig uh, hey, uh, mooi maken, dan kent elke maf ook niet als je niet kan zingen. En is je hier aardig opvijzelen met de computer. Dus uh, ja, en uh, met geluidseffecten uh, komt het ook vaak best wel uh, goed. Maar uh, toen ze hier in Nederland met z'n allen waren, toen uh, ja, klonk het niet zoals het er zou moeten klinken. Zie, we hebben z'n antwoord muziek. Daarvoor zie ik aan je radio gekluisterd. George Cinnamon hoor je nu met You Can Do It. Uh, uh.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 Is something coming on? Do you feel the same way? Soul Power interruptief hebben ze antwoord met the same way en daarvoor hoorde je Martin Aiken. Heel niet mee met How I Feel. En zo wordt het even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond 28 mei 2022. Nou als eerste vanavond in de Escape in Amsterdam. A brainwash. Het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint rond de klok van 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Voor meer informatie, check de website escape.nl. Met onder andere onze eigen zonvers Raimundo. Die heeft daar de, de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Jennifer Cook, Andrew Matters. En de MC is Miss Bunty. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. Als we doorlopen, dan komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback Every Saturday. Dat begint ook om 10 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hiphop en R&B. En voor meer informatie, throwback. Afgekort alleen de letters.nl of air.nl. En wie er allemaal komt. ik heb echt geen idee. Moet je gewoon, laat je gewoon verrassen, zou ik zeggen. En nog een is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En ook dat is hiphop en R&B. Voor meer informatie, check de website site ancor Amsterdam, aan geschreven.nl of melkweg.nl Met onder andere Joanne, Prime, Lee Mills en uh, Merritt En het is hosted by Leroy. Vanavond dus in de Melkweg het feestje encore Hip-Hop en R&B. En uh, grote feestjes, die waren er ook. Nou, de belangrijkste was hier heel dichtbij. Het uh, 909 Festival 2022. Tienjarig bestaan. Het begon vanmiddag om 12 uur. Het duurt tot 11 uur vanavond en het werd gehouden in het uh, of het wordt nog gehouden moet ik zeggen. In het Amsterdamse Bos. En dat zit natuurlijk uh, de ingang bij uh, in Amstelveen. En uh, ja, de organisatie is natuurlijk bekend van uh, onder andere Loveland. En voor meer informatie, check de website 909, oftewel 909.nl. 909.nl. Met uh, allemaal vandaag Dave Angel, Dimitri, Jennifer Gardini, Kevin de Vries, Le Len Faki, Nina Kravitz... Nuno Santos, Petre, uh, Patrice Bouwman, Sandrine, Secret Cinema, Speedy J... Sven Veet en Vince Watson. En uh, ja, gewoon even kijken op de website 909.nl of 909.nl. Het is over de partyupdate. Door met muziek, want daarom zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, begin van je stapavond. Onderweg zometeen Marco, Bartolciuli en de Koop Guys. Maar eerst hier uh, Austin Groove en Fanky met All My Life...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 voor zaterdagavond op ZCFN. That's we'll the best thing you've ever done. That's the best thing you've ever done. That's the best thing you've ever done. en de group guys met uh, Recon. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10, welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de radio, de streams en natuurlijk op de festivals. En deze week op 10 hebben we Matroda en Bloodslayer met uh, PWR, oftewel Power, op 9, Eat everything, but tell me what it is. Op 8, Honey Dion en Ramone Renka met Love is a State of Mind. Op 7, Earthen Days met The Rhythm. Op 6, Zomerse Klanken van DJ Waddy en Sean Finn in de Kasim Remix van Pazilda. Op 5, Sam en Sarah Ikumu met Spotlights. Op 4 deze week, Elf Sister met uh, Afraid to Feel. Op 3, Jamie Jones, extra nummer 1 plaatje met My Paradise. Op 2 deze week, uh, Bob J. Clemmert, I Feel Your Star. The Bee Extended Remix. En deze week op 1, The Bee Beat Girls. In de remix van uh, Nick Fatuli. It's it for the same man. Je He hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de the Nightwalk. De the nummer 1, de BB Girls. I am ready. But I'll fly. I to go through tonight. See En Carmina Dai met uh, peanut butter. In de Alayo Gala remix. Oftewel gewoon pindakaas. Hè? Ja, daar kun je ook leuke muziek over maken. Blijkt dus zo weer. Sief hebben ze antwoord: de Nightwalk. Het eerste huurtje zit er alweer op. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer en tijd en tijd. Jongens, doe mij eens even een biertje. Zometeen het nieuws en weer, en dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club uit Italië met DJ Kelly. Ze zeggen, blijf lekker luisteren. Voor nu nog even muziek. Bob Sinclair nu met I Feel For You. Je hoort de Starby remix en misschien nog Marco Cottrell met It's What We Do. Je hoort het hier in de Nightwalk, Ik zeg tot zometeen na de break. Bustin', <laughs>